Was het leven zo vol Limburg-Milan. Bim, bam, bim, bam, Glocke van Limburg-Milan. Bim, bam, bim, bam, Glocke verstärke de beun. Die schon klinkende klanke verhuren ze zo so heer. Ze willen ons begeleiden door ons leven heer. En wanneer de klokken zwijgen, dan is het stil en kaal. wachten dan verlangend, weer op die klokke taal, de klokken. Van Limburg, Milaan. Luwende klokke, versterken de paal. Laat ons wat stedige gebeuren Luwende klokke, van Limburg, Milaan. Van Limburg Milaan Bim, bom, bim, bom Klokken versterken de boy. de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 C'est vert. Wat is het uit? Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moet je weer even stil zijn. Haha, <lacht> die gele papi. gaan we naar beneden. Zo, jongens, dan gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. Papi is weg. Papi is weg. Oei! oei. De trappelzak Boogie, de trappelzak Boogie. De trappelzak Boogie, de trappelzak boogie. Boogie. boogie. Wil je soms een lekker nee, Boogie? Nee! De trappelzak Boogie, U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Grootteerd in 1965. En daarvoor Fritz Rademacher Met loeiende klokken.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 hees de vlag maar het rood aan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 this fun. <laughs>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 En streelt haar onwetende kleinen Moeder, je lief, waar blijft vader? Je nou, dat zou.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 Was niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreemd.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 Ons dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droeg en meelijdend aan en vreest dat hij Niemand hem teeren. We leven de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zandvoert.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 Waar zoek de angst oktober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 Die scheur in je broekje. Jij is zo veel zonneschijn. Kleine schoeien bij die scheur.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 Boeren kielen Ook boe is verkleed Als tovervee Ook al loopt ze Bijna op de knieën Zij Horst dapper mee Geen traan Wordt weggeping